8 uur, Keesrood, met het NOS-journaal. Het onbemande spionagevliegtuigje, waarvan Iran zegt dat het is neergeschoten... was mogelijk een Amerikaans toestel dat eind vorige week vermist raakte. Dat staat in een verklaring van de internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan. Het Amerikaanse vliegtuigje, een drone, vloog een missie boven het westen van Afghanistan... toen de bestuurders de controle ervan kwijtraakten, zegt de ISAF. Iran zegt dat het de drone heeft neergehaald... nadat hij over de oostgrens het Iraanse luchtruim was binnengedrongen. In Brussel zijn de onderhandelaars van de partijen die een coalitie willen vormen... bij een voor de laatste fase van de formatie, de verdeling van de portefeuilles. Beoogd premier Di Rupo kon daarmee beginnen... nadat de zes partijen dit weekend allemaal hadden ingestemd... met het regeerakkoord van 185 pagina's. Vlaamse media verwachten dat het langdurige en pittige gesprekken worden. Als de onderhandelaars er vanavond of vannacht uitkomen... dan kan de regeringsploeg morgen al de eet afleggen bij koning Albert... Bij de parlementsverkiezingen heeft Verenigd Rusland van premier Poetin waarschijnlijk de meerderheid in het parlement verloren. Volgens exit polls valt de partij terug tot ruim 48 van de stemmen, maar blijft wel veruit de grootste in de Duma. De uitslag wordt in Rusland gezien als een aardverschuiving. Vier jaar geleden hadden de partij van Poetin en president Medvedev nog 64 van de stemmen. In de polls staan de Russische communisten op de tweede plaats. In de eredivisie hebben de nummers 1 en 2 AZ en PSV vandaag een nederlaag geleden. AZ verloor zijn uitwedstrijd tegen Herenveen met 5-1 en Feyenoord versloeg PSV in de Kuip met 2-0. Twente profiteerde door in Utrecht met 6-2 te winnen. Die wedstrijd werd gestaakt vanwege onrust op de tribune. Na de wedstrijd braken er ongeregeldheden uit toen fans van Utrecht de politie met stenen bekogelden. Agenten voelden zich genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen. Inmiddels is het rond het stadion weer rustig. Er zijn twee aanhoudingen verricht. Het weer, vanavond en vannacht steeds meer buien. Mogelijk met hagelonweer en in het noorden ook natte sneeuw. Het wordt vannacht 2 tot 6 graden. Ook morgen buien, veel wind en met een graad of 7 behoorlijk fris. Dit was het NOS Journaal.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 Kijk op unicef.nl, wat jij kan doen. Het is easy december bij WKAM.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, ski kleding of elektronica. Eerst WKAM.nl. Vanavond in KRO Brandpunt de zoektocht naar buitenaards leven. Amerikaanse topwetenschappers over die ene vraag. Zijn we alleen in het universum? They may be at levels that their intelligence is to ours as ours is to the ants. Dat en meer in Karo Brandpunt, vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Ook de mooiste kerstdecoratie nu tot 25% korting. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1. WPRO NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. We gaan het hebben over spelletjes, oftewel games. Die worden al lang niet meer alleen gespeeld voor op studenten en zolderkamers. Ze verspreiden zich langzaam maar zeker over het echte leven, als waren het een virus. Ze worden gebruikt in de gezondheidszorg, in het bedrijfsleven, in het onderwijs. En er wordt al gesproken over de gamification van de samenleving. Hier in de studio zit Ben Schouten, hoogleraar Playful Interaction in Eindhoven. Hartelijk welkom. U heeft een intrigredige gehouden. En de hele tafel staat hier voor, alsof het net Pakjesavond is geweest met uh, allerlei dingen. Wat is dit bijvoorbeeld? Nou, ja, Dat komt ook uit een spel. Hè? Dat is uh, van de Lama's. En uh, nou, dan moet je op een gegeven moment iets doen binnen een tijd. Dan moet je op die knop drukken. Maar ik heb eigenlijk wat ik meegenomen heb is wat ik van Sinterklaas heb gekregen. Dit is echt wat u van Sinterklaas ja, heeft uh, ja, dus gekregen. Is dat nou aardig. Dit is een, een rode knop en dan met, met uh, dan... Ja, kijk, wat ik het leuke eraan vind is dat het fysiek is. Hè. Het is dus geen muis, maar je kan er gewoon op drukken. En uh, nou, dat lijkt me leuk om vanavond over te praten, want gaming is één ding, maar uh, spel is een ander ding. En het begint een steeds grotere fysieke component, dus gewoon in het gewone leven uh, en, en, en als onderdeel van allerlei andere activiteiten een rol te spelen. Later in de uitzending komen we ook te spreken met Rob Dieben, die is uh, uh, langsgekomen speciaal voor dat... Uh... Doel En dat is een van de onderzoekers aan die Eindhovense Universiteit. En werkzaam op de afdeling Playful Interaction. Nu zit de hele tafel al meteen vol met, met pakjes, avond en, en allemaal spelletjes. Die afdeling van jullie, is dat daar ook een grote spellen, spellenheuvel? Uh, ja, dat is soms wel een uh, grote speelgoedwinkel. Speelkel, ja. moet je zeggen, geloof ik. Ja, het is eigenlijk van alles overal om je heen. Want ja, zeker ook waar we mee bezig zijn. Spelen kom je overal tegen. Dat testen we ook waar we mee bezig zijn. Dus er staan heel veel games, maar er staan ook nieuwe prototypes en dingen ja. waar we nog mee bezig zijn waar je mee kan spelen of en ik hoor hier ook weer geluidjes. Is dat de regie die zit te spelen of zijn jullie dat? Nee, hey, dat zijn wij. Wij zitten ondertussen te spelen. Oké. Okay. Dit, dit is een, een, een nieuw spel wat ik gekregen heb, Cube World. En dat zijn eigenlijk uh, nou, dat is, ja, het zijn vier of vijf kubusjes. En die kan je op een bepaalde manier bij elkaar zetten. En er zitten mannetjes in. En die mannetjes die gaan op een gegeven moment van de ene cube naar de andere cube lopen. En dus dus dat, is, dat, is, dat, dat is intelligent. En op de manier waarop je die, die, die, die, die blokjes tegenover elkaar zet... Komt er dus iets anders? Dus dat is geen geklik, dat is gewoon zelf weer een soort ja, bouwen eigenlijk van bouwstenen en aan de hand daarvan een scenario. Is dit de laatste ontwikkeling in, in de spellenwereld dat het ja. spel geleidelijk de computer verlaat en weer teruggaat naar het fysieke? Ja. Dat, dat, ja, dat zie je. Hè? Dat, uh, ik heb hier wat anders meegenomen. Dat heet Skylanders bijvoorbeeld. Dit zijn een soort monstertjes die, die ja. op een soort trommeltje staan. Ja, en dat, dat kan je aan je Xbox uh, kan je dat, uh, knopen. Wat is een Xbox? En, uh, ah, dat is een hè? en oh, die, Dat, hoor ja, dat te weten, hoort te weten. Daar, daar hoort zo'n Kinect bij. Hè? Dus dan kan je nu op een gegeven moment... Want je kan dus eigenlijk al zonder dat je een, een controller in je hand hebt... kan je ook met je handen uh, bewegen of springen hè? En, of, of golfen en dergelijke. Maar dit is eigenlijk weer een nieuwe add-on. Hier kan je dus eigenlijk gewoon door, door een personage op de trommeltje te zetten kan je die persona personage spelen bijvoorbeeld oké okay, dit, dit sluit je aan op, ja. op dan de, de, de spelcomputer ja. en dan gaan die pionnetjes ook daadwerkelijk bewegen dus uiteindelijk als de cirkel helemaal rond is gaan we gewoon weer ganzenborden met een dobbelsteen en, en met pionnetjes Nou, ik, ik, ik wil hem wel even pakken maar ik heb hier ook nog mijn ipad bij me en uh, jigsaw ik zag het vandaag heeft uh, net een week geleden een ganzenbord weer uitgebracht en die komt dus op jouw, uh, jouw ipad en dan uh, en dan hoef je kan je dan pionnetje opzetten en dan krijg je aan de hand daarvan eigenlijk heb je gewoon een, een, een spelbord en uh, dat wordt dan ook herkend. Dus je hebt dan eigenlijk gewoon een, een, een tablet, hè, een, een iPad bij... die je gewoon als spelbord kan gebruiken. U bent van 1953. Toen ja. ging ik meteen rekenen van... nou, dan, dan is zo'n man in 1969 is die 16... Dat is niet echt de generatie die is, die is grootgebracht met computerspelletjes. Nee, maar op mijn, op mijn rapport op de lagere school stond al... Uh, hij speelt als een jong katje en praat als een oud mannetje. Oh. En uh, nou ja, goed, daar komt het ongeveer wel op neer. eigenlijk. Ik ben nooit echt uh, volwassen geworden, heb ik het idee. Uh, dus, en dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar wat ik wil zeggen is, van spelen is van alle tijd. En ik vind, uh, ik, ik vind, de, ik vind de werkelijkheid soms heel erg saai. Dus ik vind het al heel erg leuk om altijd me, met iets te spelen. En, en, en, en gaming is, uh, is een fantastisch middel, omdat het gewoon. Uh, nou, er zit zoveel enthousiasme in. En het zet de tand aan een hele hoop dingen. Hè? Dus het, uh, uh, uh, kinderen kan je er zo ongelooflijk mee motiveren. En daar moeten we het zomaar eens even over hebben: wat je allemaal met gaming kan doen. En daarom ben ik er heel erg in geïnteresseerd. Maar in 1969 had je, uh, qua computerspelletjes, dan had je Pong. Ja, en, ja en maar pas later. In, in de jaren tachtig. Dat was de tijd dat ik een soort van jong was. Dan had je de, de Atari en dan had je Pac-Man. Ja, maar dat was de echte begin hè, van het nee, computerspeel. Nee, nee, nee, nog. hele nog. Dus, uh, Pong was eigenlijk, uh, dat was eigenlijk een, iets wat op je televisie kon. Hè. Daar had je nog eigenlijk gewoon uh, geen... Uh, uh, dus dat was eigenlijk gewoon met die pedals, Zo van de draaiknop en dergelijke kon je dat dan bewegen. Daarna heb je, heb je de, inderdaad de Atari gekregen. En dan kon je dan voor het eerst kon je daar uh, cartridges in zetten. En kon je van allerlei spelers... Maken. Maar, wat we vergeten, de arcade games. Hè, de Hallen waar dus gewoon heel veel gespeeld werd. Aan, aan, aan trekmachines en aan, aan duurmachines. En hè, die je nu nog steeds wel in Japan en, en, uh, ziet. Dat soort dingen. En die, die hebben een enorme populariteit. Dat je echt in een hok ging zitten waar je kon nou, rijden. Ja, een hok in en, een hal, En schieten en, ja. en, en, en, en boksen. Ja, en, en, en wat je nu nog wel vaak ziet. Zo'n auto met een stuur erin en dergelijke. Dat zijn eigenlijk de, de, de voorlopers van de, van de computerspellen En daar was die uh, jongen die praat als een oude man... maar speelt zoals een katje altijd te vinden op vrijdagmiddag. Uh, dat was zelfs ook nog voor mijn tijd. Maar oh. ik, ben, ik ben er wel heel veel geweest, ja. En, en, en, maar kijk, uh, ik, ik denk dat ik... Uh, veel, ik speelde als kind al heel veel, hè. Dus bijvoorbeeld uh, bij mijn ouders met mijn broertje... Uh, in, in je pyjama je, je knieën dubbel vouwen... en dan een pyjama eroverheen trekken. En dan door het huis heen uh, uh, lopen... en dan kijken of je moeder je kon uh, nou, uh, de, de, de, de ontdekken of niet on, kon ontdekken. En ja, zo heb ik eigenlijk al zoveel spelletjes gespeeld ook met mijn broertjes. Ik kom uit een heel groot gezin. Met zijn negenen. En uh, wij, bij ons was het altijd spelen. En later kunstacademie gaan doen. Ja. Uh, ook een passie voor wiskunde. Op een gegeven moment besloot om toch maar die wiskunde weer op te pakken. Ja. Komt nu alles bij elkaar? Ja. Ja, dat, dat, dat kan je zo zeggen, ja. Dat, uh, en dat is natuurlijk ook door het vak zelf. Hè, want het vak is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk een hele grote grafische en, en, en, en, en, en, en creatieve kant. Tegelijkertijd moet je het ook programmeren. En dat is uh, dus, ik ben eigenlijk, uh, ik heb eerst uh, Rietveld Academie gedaan. En daar was ik eigenlijk al met interactieve installaties bezig. Dus ik was heel erg bezig met computers om die uh, gewoon van allerlei dingen te laten doen. En toen ben ik eigenlijk uit een soort balorigheid ben ik uh, wiskunde gaan studeren. Omdat het me, omdat het me niet genoeg omdat, ja, ik, ik, ik, ik, ik wilde ook iets met mijn hoofd nog doen. En, dat, en dat uiteindelijk uh, ben ik daar in de chaos theorie gepromoveerd. Ja, en toen uh, bij de HQU gaan lesgeven uh, in interaction design. En, en, en, en zo langzamerhand is deze baan eigenlijk gewoon een beetje ja, dichterbij gekomen. En uh, doet het, brengt het alle dingen samen die ik in mij heb. Nou, we gaan eens ter zake komen. Wat is het eigenlijk, Playful Interaction nou, je kan het op twee manieren zeggen. Je kan zeggen playful interaction en je kan zeggen playful interaction. En om met die laatste te beginnen, want dat vind ik eigenlijk... Wacht even, voor playful interaction of playful interaction? Ja, dus ik kan de nadruk op playful leggen. Ja. En ik kan de nadruk op interaction leggen. En kijk, als je het hebt over... Uh, wat is play? Daar moeten we het dan eerst over hebben. Hè? Nou ja, kijk, play is eigenlijk... Uh, play kan een werkwoord zijn, maar het kan ook een bijvoeglijk naamwoord zijn. Hè? Het kan dus ergens als een playful action zijn... Of een, of een playful manier van praten en dergelijke. Maar het kan ook iets zijn wat je bijvoorbeeld doet als je telefoneert. En dan kan je het ook nog eens heel vaak uh, uh, uh, je ja, onbewust doen. Maar het is eigenlijk... Ik, de, ik vind de grootste kwaliteit van play is eigenlijk het heroverwegen. Hè? Dus iets doen wat je eigenlijk gewoon op de een of andere manier weer opnieuw kan doen... of daarover na kan denken. Dat is de kwaliteit van het spel. Hè? En um, om het even kort te houden... als ik, dat dan, als ik dan doorga naar Play for Interaction dan is het ook nog eens een keertje zo... dat de interactie die we tot nu toe kennen in onze computers... die is heel noodzakelijkerwijs. We drukken op een knop en dan krijgen we informatie. En nu zien we eigenlijk om ons heen... dat er eigenlijk andere manieren zijn om met elkaar om te gaan. Dat zie je bijvoorbeeld in Facebook of, of, of, of, of op Twitter en dergelijke. En dan is de interactie niet zo noodzakelijk meer. Die kan bijvoorbeeld ook tegenstrijdig zijn of emotioneel. Het eerste, het, het heroverwegen. Ik denk meteen aan wat, wat een van de grote verworvenheden van computerspelletjes is... die in het echte leven niet zo is. Je kan onbeperkt doodgaan. Ja, wat, ja. wat niemand in het echte leven kan oefenen... Ja. Dat, dat kan je in een computerspelletje oneindig vaak doen. Dus is dat ook dat heroverwegen? Nou, dat heb je precies wel... Uh, je hebt, dat is precies de, de, daar sla je de spijker op zijn kop. Er zijn drie kwaliteiten waarom kinderen of mensen over het algemeen gamen. Het is eigenlijk uh, competentie, autonomie en verwantschap. En juist die, wat, waar jij net over hebt, is eigenlijk autonomie. Hè. Je kan je heel autonoom vinden, want je kan het weer opnieuw doen. Dus je kan eigenlijk heel erg oefenen. Hè. En, dat is dus eigenlijk, en je kan je heel competent voelen door daar door beter in te worden. Maar eigenlijk zijn, uh, en kan je dat elke keer weer opnieuw doen. En, en samen met die laatste varianten, het feit dat je het met samen anderen doet... maakt het een heel erg medium wat, uh, wat, uh, wat voor kinderen heel erg motiverend is. En dat, dat laatste is iets recents. Want, want vroeger was het juist een, een bezigheid voor, voor zonderlingen... die alleen op ...op een kamer zaten met ja. een joystick en die nooit buiten kwamen. Nou, ik zou het aantal nerds... Uh, ...wat game nog steeds niet uh, bij mij thuis over de vloer willen hebben... ...want uh, daar dat, dat zijn er heel veel. Maar, maar tegenwoordig, uh, bijvoorbeeld... ...hier zit Rob Diebe, die doet aan, aan word, wordfeut. Dat is een soort scrabble voor mensen die niet echt van scrabble houden... ...maar dan wel graag op een computer zitten. Hoe, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, je hebt natuurlijk van die spelletjes speel je even tussendoor... ...terwijl je... Op de, op de treinwacht. Of maar wel met iemand anders. Want, ja. want uh, jij kwam hier net binnen. En jij klaagde dat je op WordVoet alleen maar oude dames trof. Ja, dan heb je een Trus 54. En die weet allerlei kruiswoordwoorden Waardoor je <laughs> totaal verliest natuurlijk. Maar je speelt het ook veel met bekenden. En dan is het erg leuk. Want dan kun je... Ja, expres en ook nog een woord pakken, wat iets betekent erbij. En dan is het meer het sociale wat het zo leuk maakt, in plaats van het winnen of verliezen. Dit is een nieuw element, hè? In, in spelletjes: dat je het speelt met anderen, terwijl je heel ergens anders bent. Ben je dus met elkaar aan het spelen? Ja, nou ja, dat is dan gaat het meer om de sfeer hè. En dat is natuurlijk altijd gewoon geweest. Wij kennen spelletjes van uh, aan de keukentafel of tijdens Sinterklaas. Hè? Dus uh, ik denk hier dat heel is veel de hele cirkel mensen... rond je bent ja. weer met je vrienden aan de de virtuele keukentafel en je bent ook fysiek met een pionnetje bezig. Ja. Dat is ook die interaction. Ja, dat is de interaction. Maar het is ook nog eens een keer zo... dat die verwantschap, die is natuurlijk die, die is niet meer direct met de mensen om je heen in huis. Die kan natuurlijk ook met iemand zijn uh, uh, uh, heel ver weg. En dat, hij refereert eraan woord Wat is er leuker als je ochtends opstaat... en opeens uh, ja, is, heeft iemand met jou dat woord gespeeld... Dan kan je weer opnieuw beginnen eigenlijk. Het is dus, hè, dus dat, dat kan je altijd doen, of in de trein even en dergelijke. Dus dat gaat veel verder dan, uh, dan, uh, dan de familie of de vrienden. U bent heel positief over spelletjes, terwijl... Heel vaak ze uh, negatief uh, worden uh, ja, beschouwd. Vanwege jongens die dan later een echt geweer uh, pakken. En er wordt altijd gezegd dat komt door al die computerspelletjes... waarin ze niets dan agressie leren. Het is niet bewezen, hè, overigens. En, maar, kijk, je zal mij niet horen zeggen dat ja, Maar ik... hoe zou je het ooit kunnen bewijzen? Nou, ja, goed, oké. Okay. Terecht dat je dat zegt. Um, maar, um, kijk... Het uh, zal ook best wel. De, diezelfde discussie kan je ook over seksfilms uh, hebben en dergelijke. Of, of, of, of, of mensen daar op de een of andere manier een beetje vreemd van worden en dergelijke. Die effecten zal je, die kan je hoogstwaarschijnlijk niet ontkennen. Maar daartegenover staat dat, dat games eigenlijk een heel erg. Uh, um, uh, een, een hele nieuwe functie krijgen. Waarin je eigenlijk uh, m, m, met games uh, he, kinderen heel goed kan motiveren om iets te doen. En het, is, het past heel erg in de beleveniswereld van kinderen om, om, om te spelen. Hè? Dus, uh, en in die zin ben ik, er, ben ik er heel positief over. Ook omdat, en dat is misschien iets anders... je ziet nu dat games heel erg gebruikt worden als een... Uh, men heeft het gevoel dat men de wereld een beetje kan veranderen. Kan veranderen daardoor. Hè? En dat is, uh, dat is ook bijvoorbeeld uh, een tijdje geleden met het internet gedaan. Maar je ziet nu dat spellen toegepast worden... bijvoorbeeld op, uh, op gezondheidszorg... of op, uh, op bijvoorbeeld het ontwerpen van een stad... waardoor meerdere mensen zeggenschap krijgen of iets. Want, je, want, want uh, hier kwamen heel veel voorbeelden in de ene langs... We beginnen met, uh, je zou kinderen kunnen motiveren iets... Te leren, dus je maakt van het onderwijs een spelletje ja. waarin je punten kan ja. verdienen. Ik zei, ik heb een spelletje bij me weer. Dat gaat over wiskunde. Want dat vind ik natuurlijk leuk. Kijk, wat wij hebben gedaan is bijvoorbeeld, we hebben een wiskundeboek gepakt. En toen hebben we het random hebben we een pagina opengeslagen. En toen hebben we gezegd, daar willen we een spel over maken. En wat je tot nu toe hebt gezien, is dat spellen eigenlijk heel erg uh, uh, gebruikt worden om iets op te leuken. Hè? Ik heb een doppeltjefabriek, die, die doet het, uh, die, die, die heeft te weinig omzet. En dan maak ik een spel over doppeltjes en dan zou het beter gaan. Nou, dat is, dat, dat is heel erg aan het veranderen. Andere. Je krijgt eigenlijk dat, dat, dat uh, spellen, als ze opgenomen in het curriculum... Hè, en dus niet alleen maar om het op te leuken... dat je, dat je hele fantastische resultaten kan, uh, kan, uh, kan krijgen. En, uh, en nou, het, het wordt dus een onderdeel van, van, van, van het leren. Maar zou je niet juist willen dat kinderen uh, gewoon... Gemotiveerd zijn van zichzelf, dat ze oorlog en vrede lezen zonder dat er iets ja. gaat piepen of dat ze daar een extra punt uh, voor krijgen oh. of, uh, of dat soort dingen. Ja, dat is een he dat is, je brengt alweer de juiste vraag op. En dat, dat is een van de onderwerpen die heel erg belangrijk zijn in onze groep. Um, wij zijn van mening dat, dat spellen, dat je dat af moet leiden van winnen en verliezen. Dus uh, als je dus heel wat punten krijgt en dergelijke, dan spreek je van extensieve motivatie. Dat is eigenlijk ook als een moeder een kind straft omdat hij omdat iets niet doet en of beloont en dergelijke, dan heb je dat. Maar over het algemeen werkt dat niet. Als ik bijvoorbeeld een spel, en dat is gebeurd bij ons... wij maken een spel om een tweede taal aan te leren... en dan op een gegeven moment kan je afvragen... wat zou gebeuren als hij dat spel uitzet. En wat blijkt uit onderzoek, dat hij dan ook niet meer geïnteresseerd is... in die tweede taal, dat Frans of dat Duits bijvoorbeeld... wat hij zou moeten leren. Dus dan is het spelelement is eigenlijk gewoon belangrijker geweest... dan het onderwerp zelf. En ja. dat noem je intrinsieke motivatie. Dus dat je eigenlijk de motivatie haalt uit het onderwerp waarmee je speelt. En dat is een kwaliteit van spelen. Die, is heel, die, die, die, die, ja, die, die vraagt om onderzoek. En dat doen we in onze groep. Maar als je dan eenmaal Frans wil leren. Er zijn heel veel uh, niet spelender wijze redenen voor aan te dragen. Dan zou je dat in een spelletje wel heel handig kunnen doen natuurlijk. Ja, dat zijn er. He. Dus er zijn heel veel check-out bijvoorbeeld. Het is een prachtig mooi spel. Dan moet je op een terras gaan zitten. En dan, uh, dan komt een ober langs. En dan moet je wat gaan bestellen. En, en, en, en daar. En dan nou, kinderen reageren kinderen daar heel goed op. Maar, Je kan uh, natuurlijk beter gewoon in het echt op het terras gaan zitten en iets bestellen. Ja, klopt. Dat is ook zo. En dat, dat, dat, daar ga ik ook niet van zeggen dat, dat dat nou opeens de hele wereld zou moeten vervangen. Nee, het is helemaal niet zo. Het, is, het, het, het, het komt er gewoon bij. We gaan het uh, hebben over... Uh... Onderzoek en games die gebruikt worden voor onderzoek. Teun Albers is onderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum Sint-Radboud in Nijmegen. En hij gebruikt games voor zijn onderzoek naar het verband tussen leefstijl en hersenveroudering. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Hoe werkt dat, games gebruiken voor een onderzoek? Ja, hoe werkt dat? Dat is een goede vraag. Wij hebben... Uh... Wij hebben in mijn, in mijn onderzoek, wat geheel via het internet loopt... en wat u al, uh, al aankaart als onderzoek naar uh, de relatie tussen leefstijl en, uh, en hersenveroudering... Uh, hebben wij bedacht dat we bedacht dat we cognitie als uitkomstmaat willen meten. En dat willen we graag op een, op een leuke manier doen. En wat en, gebeurt er uh, dan? Je gaat naar die website en, en wat, wat vind je daar? Nou, Op het moment is de, de, de, leefstijl, uh, de leefstijlwebsite is nog niet online, maar we hebben nu dus een... Uh, een Cognitief meetinstrument ontwikkeld, dat gebruik maakt van spelletjes waarmee we dus iemand cognitief functioneren in kaart denken te kunnen brengen. Uh, als u naar die website gaat, dan kunt u zich daar registreren. Dan speelt u een aantal keer een aantal spelletjes die wij hebben ontwikkeld. En daaruit hopen wij op te kunnen maken uh, hoe iemand functioneert. En eigenlijk willen we daar uh, als mensen dat dan vaker over de tijd doen, willen we kunnen zien of dat mensen vooruit gaan of achteruit gaan met hun cognitie. Dus iemand doet een relatief onschuldig spelletje online, maar u kunt daardoor in werkelijkheid zien of iemand al een beetje aan het aftakelen is. Nou, het, is het is zelfs een zeer onschuldig spelletje, maar uh, nou, wij, wij hopen dat daar inderdaad mee uh, te kunnen, uh, hè, te kunnen uh, aantonen. Uh, we zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van die batterij. Het, is, uh, het instrument is op dit moment af en we zijn nu op zoek naar heel veel uh, deelnemers die dat voor ons kunnen doen. Zodat we kunnen aantonen dat wat wij in theorie bedacht hebben in de praktijk ook werkt. En, en hoe kan je in een spelletje dat een paar minuten duurt meteen zeggen of iemand al aan het aftakelen is? Nou, het is, het is uh, ik denk dat we het als een soort van uh, eerste screeningsinstrument moeten zien... Uh, waarbij we aan kunnen geven dat eh, over een aantal maanden gaan mensen op een bepaald spelletje minder functioneren. Wat is het voor spelletje? Uh, Kunt u het omschrijven? Ja, nou er zijn uh, twee spelletjes zijn eigenlijk uh, een soort van geheugentaken. Uh, Eén spelletje daarvan is een, een, een, ja, een matrixje van negen wolken. Dus dan heb je drie, wolken, drie rijen en drie kolommen van wolkjes. En daar wordt een, een bepaalde lijn ingetrokken door een, door een zonnetje. Het klinkt heel... Ja, het klinkt heel simpel. Het is ook heel simpel. En die, die lijn die verdwijnt op een gegeven moment. En dan wordt aan de proefpersoon gevraagd of hij die, die lijn precies kan herhalen. Uh, en het aantal lijnstukken wat daarin getrokken wordt, dat gaat steeds verder omhoog. Dus dat wordt op een gegeven moment heel lastig. En dan als iemand klaar is met het spelletje, komt u dan ook in het beeld te staan... gefeliciteerd, u bent nog niet aan het aftakelen. Of misschien ook een kwadere tijding dan dat? Nou, in, in eerste instantie natuurlijk niet. Zeker niet nu we nog bezig zijn met het proberen aan te tonen of dat, hè, of dat ons instrument werkt zoals wij denken dat het werkt. Dan kunnen we daar nog geen uitspraken over doen. Uh, op het moment dat dat zo blijkt te zijn, waar we op voorhand nog even vanuit gaan, dan zetten we het straks in als meetinstrument in die leefstijl, in dat leefstijlprogramma en dan kunnen we ook zeggen van nou op basis van de gegevens die we al verzameld hebben van heel veel mensen die die batterij hebben gedaan, scoort u op dit moment bij de beste 10% of bij de middelste 25%, uh, 20%. Uh, en we denken dan dat als u uw leefstijl aan gaat passen, u gaat uh, gezond bewegen, u gaat gezonder eten, uh, ...dan hopen we dat we op zijn minst dat niveau gelijk kunnen houden... ...waar het misschien normaal gesproken wel achteruit zou gaan met uh, gedurende hè, uw leven. Maar dan is het vooral een, een voorlichtingsmiddel, maar u gebruikt het ook uh, als onderzoeksmiddel. Want wat leert het u uiteindelijk over het verband tussen leefstijl en hersenveroudering? Nou, wat we, wat we natuurlijk hopen aan te kunnen tonen... ...is we maken gebruik van een experimentele groep. Dus een groep die meedoet aan die leefstijlinterventie, ...waarbij ze gestimuleerd worden om hun leefstijl aan te passen... En we hebben een controlegroep waarbij we die informatie en uh, die stimulansen niet geven. En wat we dan hopen aan te kunnen tonen is met die spelletjes... dat de experimentele groep, dat die over twee jaar, want zo lang duurt het programma... dat die dan stabieler blijft, of misschien zelfs een beetje vooruit gaat... of minder hard achteruit gaat, dan dat de controlegroep dat doet. Want dus is dat, dat de, zo in eigenlijk in als, je, het, als de veroudering eenmaal toeslaat... en je verandert alsnog van leefstijl, dat het nog effect heeft? Of is dat alsof je de brand gaat blussen terwijl het huis al bijna in as ligt? Nee, nee, dat, dat is zeker niet het geval. Dat is zeker niet het geval. Wij zijn in ieder geval van mening en wij zetten ons op dit moment in op een op een doelgroep van 40 tot 65 jarigen. Uh, en wij zijn in ieder geval van mening dat het op dat moment, in die levensfase, nog uh, ruimschoots op tijd is om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat je op zich nooit te oud bent om toch op een aantal manieren een gezonde aanpassing te doen in je leven, waardoor je daar later toch nog profijt van kunt hebben. Wat is de nou, naam van de website nou, trouwens? Is dat www.hersenveroudering of zoiets? Of? Nou, hij, hij, is, hij, is, hij is ongeveer vergelijkbaar met dat. Hij, de website heet nu www.spellenonderzoek.nl. Spellenonderzoek. Teun Albers, hartelijk dank. Onderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum Sint Radboud in Nijmegen. En u luistert naar Labyrinth Radio. We hebben het dus over Serious Gaming. Ben Schouten zit hier. Hij is uh, net benoemd tot hoogleraar Playful Interaction. En ook de gast is Rob Dieben. Onderzoeker aan diezelfde uh, Eindhovense Universiteit. Jij hebt uh, uh, ook allemaal voorbeelden meegenomen. En een, een computer uh, meegenomen met allemaal filmpjes. Dat is een beetje lastig op de radio. Maar om eens te laten zien wat je in de praktijk doet. Want het ging hier om een onderzoek naar hoe je kinderen aan het bewegen kunt krijgen. Ja, wij proberen eindelijk om tieners, dus vmbo-jongeren vooral... de hele dag door iets iets meer te laten bewegen... of in de pauze niet te laten zitten, maar even opstaan en even te spelen in de, ja, in de school... om zo uiteindelijk ja, een stapje te helpen met de voorkoming van overgewicht. Ja, want je zou zeggen computerspelletjes zorgen juist voor minder beweging... want je zit met een joystick of schoot en, en je eet er misschien wat chips bij... Maar jullie zien het juist als iets wat kan aanzetten tot bewegen. Dat was een heel sorry, het, was een, het was een heel eigenwijs voorstel, naar wat we geschreven hebben... om juist precies andersom te draaien. Als gamen inderdaad... Be, uh ervoor zorgt dat kinderen minder bewegen, hoe kan je het dan omdraaien? Dus dat vonden wij zo'n ingewikkelde leuke vraag. Dus dat hebben we gedaan. Daarmee is het nog niet aangetoond dat het, dat het werkt, maar dat gaat erop vertellen. Maar goed, zo begint het dus. Hè? Dan, dan ja. heb je een leuke vraag, je, je draait het om, maar ja. dan moet je aan de slag. En, ja. en dat vind ik een interessant moment. Want, want hoe gaat dat in de praktijk? Dan heb je een leuke vraag hm. en dan? Nou, maar ik zelf mee ben begonnen allereerst is, allereerst eens kijken, goh, de doelgroep, tieners, wat, wat doen ze nu de hele dag? Waar zijn ze mee bezig? Welke psychologische, lichamelijke ontwikkelingen... gaan erom in de puberteit. pubertijd. Nou, veel gesprekken met de jongeren op veel scholen geweest. Observaties. En dan komen we er dus achter. Nou, ze zijn natuurlijk heel erg veel bezig met communicatie. Met, met, met spellen, met de mobiele telefoon. Um, de identiteit is heel erg belangrijk. Zelfontwikkeling. Toen zijn we gaan kijken. Goh, kunnen we daar niet bij, bij aansluiten, bij die kwaliteiten? Kunnen we niet iets ontwerpen om dat ja, uit te lokken... of dat net iets te, te versterken, te laten resoneren... in de vorm van... een een leuke spelapplicatie. Dus ja, vooral heel veel dingen, kleine dingen gebouwd meteen naar een school toe. Dus, dus ja, ik ben bang. Begon... Wat voor dingen uh, zijn jullie uiteindelijk opgekomen? Ja, allerlei scala aan dingen. We hebben bijvoorbeeld een, uh, ja, een soort interactieve spiegel gemaakt. Dus dat is, ja, hang je in het midden, in het midden van, de, van de aula van de school waar de leerlingen zitten in de pauze. En daar zien ze zichzelf terug, maar met een, een grappig effect erover. Dus in één versie daarvan was het een soort stripfigurenversie. Zagen ze zichzelf dus terug in een. Ja, Een comic style, en dat was eigenlijk alles. Maar dan kun, je, kun je het aan mij laten zien, dan kan ik proberen het weer aan de luisteraar uh, te, te vertellen. Hmm. En de luisteraar die, die internet heeft, thuis die kan uh, met de webcam meekijken. Zal ja, ik uh, de website uh, in, radio 1 in, in, uh, invallen? Erin? Ja, nou, het is namelijk: het is eigenlijk heel eenvoudig. Je kan wat de bedoeling was, is eigenlijk gewoon in de loop der dingen. Uh, ze een aantal spelletjes mee te geven. En dat kan bijvoorbeeld zijn als ze aan een tafel zitten. Uh, dan kunnen ze bijvoorbeeld op een, op een stoel gaan zitten wippen bijvoorbeeld. En dan voelt iemand anders dat op zijn, op zijn eigen stoel. De bedoeling is namelijk dat ze niet... Uh, komt uit onderzoek naar voren. Dus dat het ook niet zo is dat je uh, kinderen... één uur achter elkaar moet laten bewegen. Want dat houden ze gewoon niet vol. Maar dat je eigenlijk veel beter op kleine momenten... eventjes kan, uh, kan bewegen om iets te bewegen. Dus je zet ze aan tot een huppeltje in de gang bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En dat is wat hij beschrijft eigenlijk. Maar de een wipt op zijn stoel en de ander voelt dat. Dus die gaat een beetje terugwippen. Gaat, ja, gaat een beetje terug. Hè. En, en dus wat hij beschrijft is een, is, een, is een gang waar je een stripfiguur tegenkomt bijvoorbeeld. Of een wol of een, of een waarin je op kan... Uh, en wat je nou gaat doen is eigenlijk dat... dat ja, in, je moet je voorstellen, zo'n ROC. Die, worden, die kinderen worden de hele dag gedempt. Hè, dus uh, die zitten gewoon eigenlijk... Want, dat, want zodra je, zodra het bestuur je, vindt ze juist te druk. Ja, dus, de, dus er lopen ook uh, mannen rond. En dan uh, die, die, die, in zo'n kantine en dergelijke. dat zodra je ook maar eventjes. Uit je stoel komt, word je meteen weer in de stoel geduwd. Dus je, dat wordt, moet heel gecontroleerd blijven, die omgeving. Dus dat was heel moeilijk om daarmee om te gaan. Om te kijken of je toch iets uh, kan doen... waar die kinderen weer vrijer van worden. En wat ook geaccepteerd wordt door de school. Dus daar hebben we hebben heel veel voor moeten praten om dat goed te krijgen. Dus van nature bewegen ze juist te veel. Dan hebben we een systeem geschapen, het onderwijs... Ja. dat ze in hun stoel drukt. Ja. En nu moet je dan weer zorgen dat ze dan binnen... de, ja. de, de, de marges van dat systeem ja. toch een beetje bewegen. Ja, ik, en ik, ik, ik, kijk, ik hoor je kritisch zijn. En ik vind het ook... Uh, nee, ik weet, ben niet kritisch, ik nee, heb maar, een luister, beetje vind een, een, een hele... maar... Nee, maar kijk, luister. Uh, ik... ik, ik, ik, ik je kan je afvragen of de, de, de, de tegenwoordige automatiseren... of dat eigenlijk allemaal ons verrijkt. Hè? Ook of spellen ons verrijkt. Dan, dan kom je in een hele diepe discussie in, dergelijke. Maar, uh, en dergelijke. En, en dat, dat is lang niet altijd zo. Maar ik denk dat we hier met iets anders te maken hebben. Dit fenomeen is nu eenmaal aan de hand. En dan kan je het maar beter Dan Kan je dus beter maar gewoon tot iets maken wat zinnig wordt. Hè? Dus eigenlijk wat in een zinnige context wordt. En wat je niet acht uur achter elkaar... Want, wat je uh, tegen de tijd geeft, keren, dat is een vrij zinloze bezigheid. Dat is een vrij zinloze bezigheid. Dat geloof ik zeker. Je moet van je tijd zijn. Als kunstenaar van moet je van je tijd zijn. Maar ook als, als schrijver. Maar ook als ontwerper. Ik vond een van de dingen heel aardig. Dat, dat was. Uh, misschien kun je dat uitleggen of, of laten horen. Uh, speakertjes in de gang. Die, mm -hmm. die bijvoorbeeld tellen of, of ineens muziek laten horen waar mensen dan op gaan reageren. Ja, ja dat was een uh, ja, project van mij. En Eigenlijk was dat maar een heel klein iets. Je loopt door een gang en je, er hangt iets, iets kleins en dat maakt geluid. En dat ging ook echt om die nieuwsgierigheid. Dus mensen hoorden ja, als ze de speaker voorbij lopen, kwam er bijvoorbeeld muziek uit. Nou, mensen denken, wat is dat nou? Er komt opeens muziek uit iets in de gang. Dus die liepen terug, die gingen even staan exploreren. Die zwaaiden een paar keer. Oh, hier komt deze muziek uit. Liepen door. Vervolgens kwamen ze weer iets tegen. speelden weer even. Nou, en dat, dat was dus dus jij loopt, je ziet gewoon zo'n gang. Dat is echt zo'n gang van zo'n ROC. Ja. En dan, dan in zo'n regionaal opleidingscentrum. Dan zie je daar een speakertje en mensen lopen... en je, je merkt dat ze even stilhouden of even teruglopen. Of, hé, hey, wat was dat nou? En dat ja. is al genoeg beweging. Ja. Nou, dat is natuurlijk een eerste stap. Want we zijn nog aan het kijken... Hoe, hoe krijg je die doelgroep te pakken? Hoe krijg je ze geïnteresseerd? Hoe hou je mensen? Ja, maak je ze nieuwsgierig? Hoe doe je dat één keer? Dat lukt wel, maar hoe doe je dat dag in dag uit? En dit was daar echt een, een onderzoek voor... om dat ja, te, af te tasten om erachter te komen. Wat trekt de aandacht? Welke principes kun je gebruiken... om mensen steeds weer nieuwsgierig te maken? En het is natuurlijk ook een... Een, een breek van het normale. Normaal loop je alleen door die gang. Nu, ja, kregen we het al voor elkaar. Dat ze een stukje terugliepen, een paar keer op en neer liepen. Dus heel klein. Dat is ook maar één klein iets. Maar je kunt je voorstellen, als we tien van zulke leuke, speelbare dingen... de hele dag doormaken, die ook nog met elkaar in verbinding staan... ja, alle kleine beetjes helpen. Let's horen, die, die geluidjes, gewoon als achtergrond. Nou, hier zie je dus een... een het was een gang in de, ja, in de school waar we aan het testen waren. En... Oh. Ja. Hier zie je dus de mensen lopen door de gang heen. en komen Voor vervolgens... de mensen met een webcam die kunnen nu meekijken. Mensen die gewoon nog ouderwets 1.0 radio luisteren. Je <laughs> ziet dus iemand door een gang en dan, dan heb je een boxje en mensen reageren op dat ja. uh, geluid. Een, een andere die ik ook heel aardig vond was, was dat de vloer licht geeft. Dat je, dat je als het ware met de vloer gaat dansen. Dat je een soort uh, ja, verschillende vlakken krijgt en, en die, die ga je aanraken. Dus je, de vloer zet mm -hmm. jou aan tot dansen ja nou ja het was niet dans het was ook weer een soort spellenspelen. spelen maar dat waren hele snelle spellen dus je kunt eventjes een minuutje ben je aan het spelen en vervolgens loop je weer door dus ze willen dat was dus ja je kon er bijvoorbeeld um, veel de floor, moest je op elke tegel even gaan staan tot ze allemaal aan waren was je te langzaam gingen ondertussen de tegels weer uit dus dat is ja geen moeilijk spel maar dat is natuurlijk wel een heel heel een Ze speelden dat ook samen je duwt iemand van de tegel af dus mensen maken er sociaal meteen hun eigen een wedstrijd van of anderen proberen samen te werken. Dus dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Dat je het eindelijk mogelijk maakt voor de jongeren om hun eigen spel te, te, te mee te gaan spelen. Of een eigen spel ervan te maken. Weet je intussen ook aan het meten als, als proefopstelling? In, in hoeveel minuten beweging dit oplevert per spel? Ja, nou, het gaat niet zoveel om de minuten beweging, maar we kijken wel bijvoorbeeld naar de. T, um, naar de, de, de niet het activiteitslevel in cijfers. Dus we willen niet weten, goh, het verbrandt zoveel calorieën per uur. Maar het is natuurlijk wel heel erg belangrijk om te kunnen aantonen... van goh, het werkt ook echt. Dus je hebt verschillende observatiemetechnieken waarmee je kijkt naar het activiteitslevel van een gymzaal of een schoolplein. Nou, we, we, we meten het normale activiteitslevel. Hè. Normaal zitten er veel, veel jongeren nou, met een van onze interventies. En als het goed is, zitten daar dus, zit daar een duidelijk verschil tussen. Want anders, ja, dit blijft onderzoek, we moeten wel kunnen waarom ja een goede klink uh, kunnen kijken of het een beetje makkelijk. klopt. Ben Schouten, een andere die die ik ook heel mooi vond uh, was de de interactieve trap, de pianotrap. Ja. Dan heb je een roltrap die, ja, is... die mensen van nature snel nemen. En dan heb je de gewone trap, die, die is wit, ja. met zwarte toetsen. Ja, dat en... is een uh, beroemd voorbeeld uh, in de metro. En dan gaat het erom de, om te kijken of je mensen dus in plaats van de roltrap uh, de gewone trap kan laten maken. En wat er gedaan is, is eigenlijk gewoon, die treden die zijn dus inderdaad tot piano, uh, uh, hoe noem je dat? Balkjes gemaakt eigenlijk, hè? de witte en de zwarte dingetjes. En daar kan je dus op stappen en dan hoor je de noten. Dus uh, nou, misschien kan jij het, uh, het, het filmpje er even bij en dus, dan... dus, dus terwijl je de trap neemt, ja. ben je ook een beetje muziek aan het maken? Ja, je bent muziek aan het maken en daardoor word je uitgenodigd om dat met anderen te doen. En dat geeft een heel mooi uh, effect. En maar de kans dat alle metro-reizigers toevallig net het goede akkoord pakken als elke trein een noot is... Lijkt me heel klein. Heel klein, ja. Maar het gaat ook, uh, dat is niet direct ook de uitnodiging. Hè? We, we gaan daar niet Beethoven uh, nee, symfonie nee. spelen. Maar uh, wat je wel gaat doen... is mensen in een traject uh, uh, trekken... dat ze samen iets gaan doen. En uh, dat bleek ook wel. 80% van, de, van, de, van degenen die door, die, uh, door die, die hal kwamen... die namen dus op dat moment gewoon de trap. Hier is het filmpje. Je ziet dus mensen inderdaad... Uh, ook een stukje weer achteruit gaan op die trap. Ja. Omdat ze toch willen weten hoe ja. het werkt... Ja. En je ziet niemand meer de roltrap nemen. Dat is ook zo geestig. Nee, dat, dat, nou, je ziet hoe mooi dit werkt. Hè? En dat is wat we dus noemen playful interaction. Hè? Het is dus eigenlijk gewoon speels, speels de trap oplopen. Je, je ziet het in steeds meer vlakken uh, in, in onze samenleving: dat, dat stiekem spelletjes ons leven in worden ja. gebracht. Een ja. heel bekend voorbeeld is de vlieg in het urinoir. Die ervoor zorgt dat mannen gaan proberen ja. om die vlieg ja. die van plastic is uh, weg te pissen. Ja. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld dat er op de, op de kachel een, een smiley komt te staan... op de thermostaat als jij heel zuinig hebt geleefd. Ja. Ja, die term chemication, die al gevallen is, die, die, die, waar mensen. Uh, dat is zo'n zwaar beladen term. dat eigenlijk vakbroeders die term zo snel mogelijk weer uh, omzeilen. Ja, waarom is dat zo zwaar beladen? Nou, omdat chemication zou. dat zou erop duiden dat er een, dat er een soort. dat er een soort. Uh, ja, boze geest. Uh, of. Uh, of uh, dat er. dat er iets met ons gedaan wordt waar we zelf geen. Uh, geen omdat uh, geen... er met ons gespeeld wordt. Ja, ja, dat is het. Uh, dat is natuurlijk de ondertoon die erin zit. Hè. Wij worden gemanipuleerd. En. Uh, nou ja, kijk, dat. Uh, maar chemication. ik ben geneigd om dat veel positiever in te zetten. Om een ander voorbeeld te geven. Er is bijvoorbeeld in Amsterdam Noord een initiatief... om bijvoorbeeld een heel deel van een wijk te ontwerpen. En dat wordt aan de hand van een spel gedaan. En wat je dan krijgt is bijvoorbeeld dat die toekomstige bewoners... op die manier eigenlijk een soort inspraak kunnen krijgen. Dus mee kunnen doen aan dat, aan dat, aan dat proces. Dat noem je ook gamification. Dus dan zitten zij online mee te ontwerpen. Als ware ja. het een spelletje. De architect die kijkt mee. Mensen ja. die corrigeren elkaar. En zo bouwen wij democratisch een wijk. Nou kijk, het heeft een aantal voordelen. Het is... Je hoeft het die te bouwen, dus je kan het nog eens een keer net zoals Lego. Eigenlijk, hè? je kan het dus gewoon weer van tafel af vegen en weer opnieuw beginnen. Dus, dus er is uh, geen game over. Nu woon je erin, het nee. is gewoon, dus je kan het nog, doen nog een je, je keer. Je kan het heel, heel, heel snel kan je dus eventjes een, een, een, een proeftrajectje doen hè? en dan kunnen heel veel mensen tegelijkertijd ermee doen. Dus je krijgt ook een gevoel van samenhorigheid Dus je hebt eigenlijk het idee dat je samen iets kan doen, en dat is uh, dat. Uh, dat uh, nou ja, uh, dus en, en ja, wat ook wel gezegd wordt, en dan kom je aan, nou heel veel van die termen hoor, wisten of de kruid kan heel veel bronnen gebruiken om, om, om daarin te brengen. Dus het wordt een hele rijke omgeving... waarin mensen samen iets kunnen doen. En dat dan later uh, in de praktijk brengen. Het is niet, alleen het, uh, niet alleen het gebruik van spellen, voor allerlei redenen, dus neemt heel erg toe... maar er worden ook uh, steeds meer en in steeds rapper tempo nieuwe games ontwikkeld. Ja. En de gamers van vroeger zijn de ontwikkelaars van nu. Verslaggever ja. Remy van der Brand die zocht ja. er eentje op in een studentenkamer in Voorschoten. Nee, ja, Lieve van Veldhoven studeert al een tijdje mediatechnologie in Leiden. Uh, door en dan uh, naar rechts? Oké. Okay. Maar Lieve bedenkt en maakt vooral interactieve projecties en spelletjes. Voor zijn spel Room Racers sleept hij onlangs twee prijzen in de wacht: de juryprijs van Cinekit en hij won in de categorie Best Student Game van de Dutch Game Awards. In zijn woon, Annex Werkkamer, vertelt Lieve over zijn creaties. Room Racers is um, een spelletje op de grond. Dus ik, ik heb een projector aan het plafond hangen. Die projecteert vier autootjes op de grond. Die autootjes bestuur je gewoon met Xbox-controllers. En dan kan je met echte spullen, gewoon willekeurige troep, kan je een racebaan op de grond maken. Net zoals wij vroeger deden. Alleen dan de geprojecteerde autootjes, die botsen ook echt tegen de fysieke voorwerpen op de vloer. Je check, je pakt drinken, een stoel, een tafel. Speelgoed. Ja, precies. Alles. Ja, alles. En dan moet je er tussendoor racen. Alles wordt onderdeel van de racebaan. Ja. Maar hoe kom je daar nou bij? Dat idee is begonnen omdat ik hier in mijn huiskamer een supergrote witte koffietafel had. En... Dat klinkt heel logisch. Ja, inderdaad. Want die tafel die was... Zo groot en wit dat hij erom vroeg om op geprojecteerd te worden. Het was gewoon een soort projectiescherm waar je dan ook nog wat kopjes en bordjes op hebt staan. En uh, ja, toen zat ik hier met mijn huisgenoot en uh, toen hadden we zoiets van ja we moeten gewoon ik moet gewoon spelletjes maken voor op die tafel zodat wij met z'n tweeën gewoon lekker uh, kunnen spelen hier. En, uh, en toen dacht ik van nou dan gebruik ik ook gewoon alle objecten op tafel. Die gebruik ik dan maar in het spelletje. En dan hoef ik ook niet die hele tafel steeds leeg te maken. Een <laughs> hele praktisch gedacht. Ja. Maar was dat, het eerste was dat het eerste wat je deed met zelf een spelletje maken? Nee, nee het was niet, uh, niet het eerste spelletje wat ik maakte. Ook niet de eerste interactieve projectie die ik maakte. Zo is ongeveer vier, vijf jaar geleden. Heb ik een... Uh, een soort iTunes-achtig uh, muziekprogramma uh, gemaakt samen met uh, Lisa Dalhuizen, en met haar heb ik toen ook uh, mijn allereerste interactieve projectie gedaan. Het idee daarvan was: uh, we projecteerden een supergroot wit beeld, dus we projecteerden eigenlijk gewoon niks behalve wit. En als er dan mensen door de biemerstraal liepen, dan kreeg je dus hun schaduw op de muur. Mm -hmm had ik dus een cameraatje op die beamer geplakt. Die zag dus wanneer de mensen door de straal liepen, wanneer er dus een schaduw op de muur kwam. En dan ging die extra schaduwen erbij projecteren. En dus dan hadden we een paar verschillende scènes. Eentje was dat als je in dat scherm ging staan, dat er een, uh, een hoed boven je hoofd uh, kwam. En als je dan bewoog, dan, dan ging die hoed mee. En als er dan nog iemand in het scherm kwam staan, dan kreeg hij een uh, aureool <laughs> boven zijn hoofd. Dus dan... Nou ja, ja, dat, dat totaal nutteloos, maar wel grappig. Reageren mensen daarop? Ja, zeker weten. Ja, het mooie van dat project was dat voordat mensen door die straal lopen, weten ze niet dat het iets is. Weet je wel, ik bedoel, ze zien wel een wit vlak, maar ze denken van oké, okay, die beamer die staat gewoon uh, aan, maar er is geen beeld ja, het doet of zo. Niks. Ja, het doet niks. Ja. ja, precies. En als ze dan door dat beeld lopen, toevallig, ja, dan gebeuren er ineens dingen en dan. Blijven ze nu laten wel even staan om uh, te kijken wat dat in godsnaam is. En, uh... Is dat de bedoeling van je werk? Dat mensen verrast worden? Of wil je daar iets mee? Het enige wat ik wil met mijn werk en het enige waar het voor bedoeld is, is dat het gewoon leuk is en dat het gewoon tof is. En ja, dan nodigen ze me uit voor strijpfestival het... In Eindhoven. In Eindhoven, waar de focus toch echt wel een beetje op kunst ligt. Dus dat, daar moet ik dan wel om lachen, want... Uh... Heb je zelf dan een idee waarom je dan gevraagd wordt? Blijkbaar. Is, ja, ja, is bedoel... er iets met wat je doet? Het is, wel, het is, het is vernieuwend. Dus mensen hebben het nog niet, dit soort dingen nog niet vaak gespeeld. En alleen daarom word ik denk ik dan uitgenodigd. Maar... De dingen die ik maak zijn altijd heel simpel. En heel toegankelijk. Room Racers is echt niet meer dan vier geprojecteerde autootjes. Dus zelfs als er uh, opa en oma staan te kijken, ze snappen het. Want ja. ze zien gewoon, gewoon speelgoedautootjes op de grond, uh, maar dan geprojecteerd. En het is precies hoe zij vroeger ook speelden, maar dan een klein beetje anders. Maar je dan al? iets minder tastbaar. Ik zou er ook iets laten zien. Deze. Ken je deze? Ik heb dus nog een spelletje gemaakt, dat heet uh, Smoke Pong. Ja, gebaseerd en... op het oude, echt een soort fossiel spel, Pong. Pong, ja, iedereen kent het, iedereen snapt het. En, ja, het uh... is gewoon tennis met streepjes. Ja, precies. En, en een vierkante bal. Ja. <laughs> maar dat idee kreeg ik uh, toen de rook anti-rookwet werd ingevoerd. En toen moesten we ineens massaal in van die uh, rookhokken gaan staan. Maar ik weet niet of je ooit wel eens in een rookhok bent geweest. Nee, in godsnaam. Nee. Het is echt een straf. Het is zo naar dat ik dacht van ja, dag, dit pik ik niet. Dan ga ik gewoon een superleuk spel maken alleen voor rokers. Oh, okay. En als je niet rookt, dan pech gaat. Dus uh, dat werd smokpomp. En hier zie je dus twee mensen uh, tegen elkaar spelen. Ja, je ziet dus dat die paddles, die volgen precies je sigaret. Uh, je lekker... hebt een soort alternatieve Wii gemaakt. ja. Ja, precies. En die ene jongen die, uh, die heeft het helemaal door. Want je moet blijven roken. Als je, vooral met die nieuwe sigaretten. Als je stopt met roken gaat je sigaret uit. Dus hij uh, tijdens het hijsen gewoon uh, door zijn knieën zakken om nog <laughs> die pellen te besturen. En mensen gaan nog niet meer weg dan uit die rookruimte? Nee, en uh, ik, heb zelfs, uh, ik heb zelfs mensen gehad die, uh, die al jaren waren gestopt. En die het zagen en die... Toch maar weer een eerste sigaret opstaken zodat ze het spelletje konden spelen. En dan ben je trots. Ja, dan ben ik echt trots dat is het hoogst haalbare. Dus dat is wel een gamification van de rookruimte. Mm, ik steek er nog even eentje. op. je mm, joke. U oh, dog... hoorde student en gameontwikkelaar Lieven van Veldhoven in een gesprek met verslaggever Remy van der Brandt. U luistert nog altijd naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR... op Radio 1, waarin het dus gaat over dat verfoeide woord gamification. Ben Schout is hier, hij is hoogleraar Playful Interaction. Het roept mij de vraag op wat eigenlijk nog spel mag heten en wat niet. Want de definitie van spel wordt aan alle kanten met voeten getreden. Er zijn geen regels, ja. er is niet een doel... er ja. is niet een moment dat je gewonnen of verloren hebt... Ja. Maar dat is ook al oud, hè? Uh, uh, Kalawadji zei: Je hebt twee vormen van spel: Paedia en, uh, en, uh, en Ludus. En het ene is meer regelsgebonden, en het andere is meer vrijer. En kijk, we hebben natuurlijk het spel zoals we dat vroeger kenden. Uh, dat werd in allerlei contexten gedaan. Bijvoorbeeld krijgspelen bijvoorbeeld, of, of, of in sport en dergelijke. En dat is ook wat wat, uh, wat uh, in zijn boek zegt. Hè. De ludens, de, de, Belgische... de ja. speelse mens. Ja, de speelse mens. Maar kijk, uh, bijvoorbeeld, dat, dat boek is heel interessant... omdat hij eigenlijk kan het niet beschrijven. Hij kan het pas beschrijven als het een bepaalde context krijgt. Als je het dus ergens in loslaat. Als je het in, bijvoorbeeld in de krijgsmacht of in een ander... dan kan je het bespelen. Dus uh, play, playful is een kwaliteit... Maar het begint pas betekenis te krijgen in een context. En die context die Huizinga schreef... die was eigenlijk altijd van hier en nu en op een bepaald moment. Wij gaan naar een festival of we hebben een, een, een tournament en dergelijke. En wat je nu ziet is eigenlijk gewoon... dat is heel mooi, dat dat, dat, dat verbreedt eigenlijk. Dus dat het niet meer op één bepaald tijdstip is... en dat het over, de hele dag, over de hele dag door. En als onderdeel van activiteiten. En in die zin kan je dus spelen van... zeggen van gamification, het zijpel door. In, in de allerlei... samenleving. Maar is iedereen speels? Nou nee, maar nogmaals, het gaat er niet om dat iedereen speelt. Het gaat er alleen om dat je de mogelijkheid hebt. En speldesigners zijn dus volgens mij meer designers die gelegenheid geven om te spelen. En dat is dus eigenlijk niet iets heel anders. Het is een... Maar dit is uh, kunst, het is in wezen ook het ontwerpen van de omgeving. Klopt. Uh, uh, als jij in een kamer een bepaald object neerzet, dan ben je gewoon bezig met het ontwerpen van die kamer. De ja. trap wordt een piano, ja. dat is gewoon uh, binnenhuisarchitectuur. Ja, dat heb je goed gezien. En daarom is die, die, die intrede ook op het Strijpfestival, waar Lieven het nooit, eh, net net eh, even over gaat. Er wordt wel gezegd Playful Digital Culture of uh, Post-Digital Culture. Dus dat, het, het feit dat, dat, dat, dat uh, mensen steeds meer een onderdeel worden van die wereld... Dan denk ik, dat, dat roept het spel op. Vroeger kon je... Nou, hey, je hebt dus eigenlijk gewoon de Stable Arts. En de Unstable Arts, wat dat gezegd. Hè? De Stable Arts is dat wat ik aan de muur hangen... Waar, waar, wat van schilderij uh, van verf is gemaakt en wat ik in de galerie plaats. En anders zijn bijvoorbeeld installaties waar ik bijvoorbeeld doorheen kan lopen en dergelijke. Nou, dan daag je dus eigenlijk uit. En dat zijn ook allemaal vormen van spel eigenlijk. Het is, het is leuk, je speelt met mensen, maar je fopt ze ook een beetje. Ik uh, ging een vliegticket boeken en dan, dan zegt die website, er zijn nog twee tickets... Ja. Nou, ik laat me niet foppen, dat is natuurlijk helemaal niet zo... maar ze maken er gewoon een spelletje van... om mij aan te zetten tot het snel boeken. Ja, dat is marketing, hè? Maar marketing is wezen een, spel. een spelletje. Ja, Maar ja, goed, dan komen we overal op, dan is alles spel. Dat is me eens, hè? Maar, maar het uh, is misschien ook zo, alles is ook spel. De, de, de, de tandarts die die gebruikt om ja. te trainen... Maar en dan komen we aan wel aan een maken. van de kernen, maar waarom ik het doe? Kijk, de werkelijkheid bestaat in mijn ogen niet... Er wordt eigenlijk altijd. De werkelijkheid. Die, die is, er wordt altijd een kleur aangegeven. En dat is eigenlijk een soort vorm van spel. Hè? Dus het interpreteren en het beargumenteren of het aan de man brengen van iets, is allemaal een vorm van, van ja, hoe je de manier, hoe je, hoe je die dingen voorstelt. Dus je speelt met de werkelijkheid. En ja, op die manier is spel uh, ja, bijna uh, overal. Is dat ook niet het enge eraan, dat de werkelijkheid niet bestaat? Ik vind het heerlijk. Dat er dat geen werkelijkheid ja, is. Nee, ik, nou beter gezegd, ik kan, ik, kan iets, ik kan hetzelfde ding meemaken. En in het ene moment er heel ongelukkig van worden. En in het andere moment heel erg blij van worden. Het gaat er dus om hoe ik ermee omga. He, en dat is dus eigenlijk gewoon hoe ik, er, hoe ik het omdraai. He. Dus hoe ik, er, hoe ik de andere kant van het velletje kan zien. En dat is spelen. Maar hoe kun je de mensen sturen? Want, want dat wordt uiteindelijk als hoogleraar Playful Interaction. De mens is onvo onvoorspelbaar. Ja. Wie had ooit gedacht dat wij met z'n allen op Facebook zouden gaan vertellen dat we gisteren de plantjes water hebben gegeven? Ja. Nee, maar we, dat kun je niet ontwerpen, toch? Nee, dat kun je, nee Nogmaals, dus het gaat, en dat, dat doen wij dus in de groep... en dat vind ik wel heel leuk dat je dat nog eigenlijk zegt... wat wij doen is geen regels bedenken... wat wij doen is gelegenheid geven. En dat is dus heel erg cultureel bepaald en heel erg persoonlijk bepaald. En dat gaat er dus eigenlijk om dat je speelomgevingen maakt... Hè, die eigenlijk voor iedereen uh, ja, doen wat ze zelf willen. Wij maken dus ook bijvoorbeeld... we maken niet alleen spellen, uh, spellen voor een computer... wij doen ook bijvoorbeeld speeltuinen ontwerpen wij. Gewoon in de stad. En dan gaat het erom dat er voor elk kind... Die, die een bepaalde eigenschap heeft... dat er iets te spelen valt. Maar dat spelen met de werkelijkheid... dat is, dat is de opdracht van, van een kunstenaar. Ja. Uiteindelijk kun je dus van alles een spel maken. Maar noem eens wat hele concrete toepassingen. Want, want uiteindelijk de universiteit wil ja. natuurlijk ook gewoon... dat er poem binnenkomt. Ja. Nou, uh, we hebben er al een genoemd. Hè? Dus uh, kijk, wat wij doen is, vanaf, waar dringen games op dit moment het meest in door? Nou, er zijn twee dingen. Uh, dat is aan de ene kant uh, uh, in het management bijvoorbeeld. Heel veel rollenspel bijvoorbeeld om managers op te leiden... om betere beslissingen te kunnen nemen. Dus dat is eigenlijk dezelfde manier om te trainen. Hè? Dus eigenlijk. En de andere is eigenlijk, en dat is uh, healthcare. Dus heel erg gezondheidszorg. En we hebben net uh, twee maanden geleden een uh, conferentie Games for Health... in Amsterdam gehad, waar uh, game developers en, uh, en de bij elkaar komen. En dan zie je dus dat eigenlijk, ook daar geldt eigenlijk... dat de, de, de patiënten steeds grotere zeggenschap krijgen... eigenlijk in hun, einde, in, in hun eigen medisch dossier... en de manier waarin ze kunnen rehabiliteren. Ik heb hier nog een prachtig mooi filmpje bij me... waarin je bijvoorbeeld ziet dat iemand die een auto-ongeluk heeft gehad... door, door met de wiet te spelen zichzelf weer een beetje... Een, een controle over zijn spieren kan krijgen. En nou, op die manier uh, heb je dus een hele zinvolle toepassing. En ja het verhaalt? en ook, ook uh, voor, voor, voor ouderen en dergelijke, beginnen daar ja, een steeds grotere rol te spelen. Is het niet iets wat ook heel makkelijk ergernis kan wekken... dat, dat je rehabilitatie, uh, of hoe noem je noemt het, revalidatie... Ja. dat het uiteindelijk een spelletje wordt? Dat, ja. het, dat het met puntjes en piepjes gaat? Ja, maar kijk, dat, dat komt omdat je daar ook een keer op terugkomt... dat het met puntjes en piepjes gaat. En dat heb ik net proberen te zeggen. Het gaat dus eigenlijk niet zozeer om dat je iemand beloont en straft, maar dat je hem eigenlijk in een proces meeneemt... wat hij, wat hij zelf prettig vindt. Het, en, het is en, verleiden. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar kijk, als je mij zou willen vragen... moet ik van de liefde een spel maken? Dan zou ik zeggen, nou, nou spelen... nee, doe me niet. En dan moet ik de liefde automatiseren. Nee, dat zou ik ook niet zeggen. Dus je moet niet denken dat alles nu... alle problemen daarin te vangen zijn eigenlijk. Dat is niet, dat is niet, dat is niet aan de orde. Het is gewoon een toevoeging op allerlei processen. Je hebt een zoon van 13. En uh, ja, dat vond ik wel, wel aardig... dat jullie samen al een, een publicatie ja. hebben gedaan. Ja. Een, een echt wetenschappelijk artikel gepubliceerd... Uh, uh, met dus... David ook als, als auteur. Ja, en uh, jij ook, Rob, geloof ik. Ja, we hebben een, uh, we hebben een uh, artikel geschreven. En dat ging, om, uh, dat ging eigenlijk de, de, het spel de computer uit. En uh, wat je daarmee kan doen. En natuurlijk hebben we de wie En David, die, uh, ja, die uh, heeft uh, heel veel van die spellen. Dus ik heb aan hem gevraagd om een aantal dingen uit te zoeken. Welke spelconsoles heb je? Welke controllers heb je? En dat heeft hij allemaal gedaan. En daar heeft hij ook een stukje over geschreven. En toen hebben we dat op een gegeven moment... Uh, nou, zijn we dat gaan schrijven. En toen moesten we het indienen... En toen gingen we naar Springer toe. zo'n uh, een, een boek van de Universiteit van Amsterdam. En toen werd er gevraagd... Ja, wie is die vierde auteur of die derde auteur? Die heette David Schouten. En toen ben ik ook heel eerlijk geweest. Ik zeg, nou, dat is mijn zoon en dergelijke. Maar die weet eigenlijk zo ontzettend veel... dat ik vind dat hij eigenlijk auteur van dit artikel moet worden. Nou, en toen... Uh, ja, maar welke affiliatie moet hij dan hebben? Op welke universiteit werkt hij? En toen heb ik gezegd... nou, hij werkt op het sint nicolaas Museum, want daar is zijn school. En nou staat hij dus als vierde auteur op dat, uh, op dat artikel... In een, in een boek van, uh, van Springer... En met het Sint-Nikolaas Lyceum als, als affiliatie, als werk. Maar dat, dat, dat is ook wel mooi, omdat het symboliseert... dat er een, een generatie aankomt die totaal anders met dat soort dingen omgaat. Nou, we hebben net een college gegeven op de kinderuniversiteit maandag... Hè, voor 180 kinderen. Nou, daar wilden wij het zeggen, maar we werden gewoon weggespeeld... He? Dus letterlijk gewoon, we, we, hebben, we hebben Mario gespeeld. He? We ja. hebben RuneScape gespeeld, World of Warcraft. Maar zij waren gewoon titel zo goed. Je mag iets dichter bij de microfoon komen. Ja, de, de, de wat, dus, wat zou je trouwens kunnen ontwerpen om... gasten hebben altijd de neiging om bij de microfoon weg te kruipen. Wat zou je kunnen bedenken om, om dat playful aantrekkelijk te maken? Om iets dichter op dat, op dat ijzer te gaan hangen? Nee, ik zou Dat is een mooie ontwerpopdracht ja, lijkt dan me, dan, toch? Dan, we gaan het aan mijn studenten uitgeven. Maar, uh, ja. Ik moet meteen denken aan... een. Het lijkt al een soort twee lippen die... Maar je moet hem ja. ook niet ja. kussen, want dan gaat ja. het ploppen. Ja, ja, ja, daar een speels gedrag mee. Misschien de microfoon die weer achteruit gaat als je te dicht of die jou wil zoenen. Of, daar zou je best iets leuks mee kunnen nee, maken. Neem even Harry Potter, hè. dat is natuurlijk de, de moeder van, van, van heel veel speels gedrag. Bijvoorbeeld, die krijgt een brief en dan komt er zo'n akelig beest aanvliegen. En die, die praat tegen je. Nou, dat zie ik hier ook wel een beetje voor me. Dus dat je eigenlijk gewoon een soort een virtueel wezen of iets krijgt die je aantrekt of zo. Waarmee je, waardoor je gewoon dat, dat, dat enge bolletje tot, iets, tot een karakter maakt. Je vindt het vervelend als ik, een, als ik een zure toon aansla over laat die kinderen gewoon een boek lezen. En al dat gedoe met, met piepjes en beloningjes. Vind je het vast ook heel vervelend als ik nu over geld begin? Uh, nee, wat ge nee. Want er ik valt, er van, er gaat, er van, er valt ontzettend veel geld in ja. om hè, in, die, in die gaming industrie. Ja. En ook in die toegepaste spellen. Ja. Het, het is heeft... een hele serieuze tak van innoverende economie. Nou beter gezegd. De minister heeft zes topsectoren benoemd. Uh, en uh, voor, uh, voor economische groei in Nederland. En daar is gaming en binnen de creatieve industrie er één van. En het heeft inmiddels al wat de omzet betreft... Uh, de, de, de, de video-industrie uh, gewoon uh, voorbij gestrekt. De hele entertainment-industrie ja. heeft zich helemaal op het gamen uh, gestort. Ja. Maar als je een hele slimme toepassing hebt... een Facebook, dat is in wezen ook een soort... nou ja, zou je een soort gezelschapsspel kunnen noemen. Of een Farmville, daar, daar schijnen mensen ook stinkend rijk van te zijn geworden... Ja. Heb jij dat ook al gezien in je eigen omgeving, erop Diebe? Want jij bent jong, je, je verkeert tussen de biscuits. Zie je al mensen die de grote klapper hebben gemaakt? Want die is te maken in die, in die hoek. Ja, nou, de grote klapper is natuurlijk moeilijk te, te zien voor het er is. Maar je ziet wel sommige dingen die, die worden meteen opgepakt. Daar gaan mensen ook meteen meedoen. En andere dingen die... Ja, je weet niet of het niet lukt, maar dat is soms ook nog gewoon te, te, te nieuw... of te vroeg, te, te vreemd. Dus ik bedoel, een, een Facebook en een... Farmfields staan dichtbij, dat, dat is heel, er was, ja, al jarenlang waren er netwerk-sites... maar die gingen nog over muziek, mensen hadden echt iets om over te praten. En Facebook in één keer heeft iedereen het het, het, het komt los. En dan, ja, ik denk dat de maatschappij er klaar voor is, in, in, in grote woorden. Mensen, iedereen doet het. Uh, m, m, m, mijn oma zat op een gegeven moment zelfs op Facebook. Dus het, ja, het verspreidt zich er, er doorheen en dat is heel belangrijk voor zo'n grote klapper... Ja, Ben Schouten, het is misschien ook niet eens zozeer iets... wat iemand ontwerpt en dan over de samenleving uitstrooit. Het is geleidelijk aan steeds meer, zoals u eerder zei... iets wat mensen samen vormgeven. Ja. Nou kijk, nou moet je Facebook wel een, een apart geval eigenlijk. Dat zijn nog steeds... Ik, ik vond het altijd er, er, een soort open deuren. Daar kon je op wachten dat ze gebeurde eigenlijk. En dan was gewoon... De, de, de, de, was maar u heeft het niet gedaan. U had, nee, u nee, had hier nee, nee, ook Nee, stom hè. Maar uh, ja. dat, dat, dat, uh, ja, dat krijg je nu Maar, maar je, je, kijk, dat, dat, die, dat, dat, dat, dat samenwerken en dus ook gewoon uh, de verschuiving naar sociale netwerken. He? Dat was iets wat gewoon heel erg in lijn ligt. En, die, en ik, ik voorspel dat we dat nu wel een beetje gehad hebben hoor trouwens. Ik, moet, ik, moet, dus ik, ik, ik, ik zou zou me echt verbazen als er nu nog eens een keer zo'n grote klapper zou komen. Dat kan nog wel op het gebied van games, maar in, in de, die, die Facebooks en dergelijke. Wat ik bijvoorbeeld heel leuk zou vinden, is een spel van Farmville te maken. Dat zou ik, want wat ik mis in Farmville, is dat je bijvoorbeeld zo'n lullige farm moet bijhouden. Maar ik zou eigenlijk willen kijken ik heb, of... Ik, ik heb nooit een donder van dat hele Farmville begrepen. Dan nou, krijg ik ineens een mailtje van iemand die zegt dat hij twee koeien heeft gekocht. Maar het is helemaal infantiel. Ik zou jouw kwaliteiten willen gebruiken. Dat vind ik wel leuk. Hè? Dus uh, jij hebt een profiel met een bepaald soort kwaliteiten. Dus dan zou ik jouw persoonlijkheid willen, willen kunnen brengen in het spel dat jij bijvoorbeeld iets doet waar jij beter in bent. Dus een soort sociale valuta. Ja, bijvoorbeeld, of dat jij bijvoorbeeld, kijk, uh, kinderen doen een game sharing. Hè. Dat is geweldig. Weet je wat ze doen? Dus ze gaan ze dus uh, met ze vieren achter één uh, avatar zitten. En de ene kan goed schieten, en de ander kan goed wandelen, en de volgende kan goed dit. En die prij winnen dus alle prijzen. Dus die gaan die kwaliteiten met elkaar gaan ze samen in dat spel inbrengen. En welke rol zou u willen spelen als als het inderdaad zo is dat het democratisch en interactief gaat en dat, dat mensen het zelf ontwerpen? Wat, wat wordt uw rol als hoogleraar? Ja, uh, yeah, uh, na nou, de rol denk ik die ik al heb ik, ik, ik, je, Trouwens, de rol spelen hè, de, de, de, de, Daar zijn veel uh, studies naar gedaan Je hebt bijvoorbeeld de achievers en de killers hè. Je hebt dus mensen die de, Dat uh, komt dus heel dicht bij hun eigen karakter Die dus heel snel naar een doel willen Ik, ik ben meer denk ik de, de achiever Ik wil er heel rustig naar kijken Ik ben een beopachter. En dat, dat zou ik hier ook Ik hoef dat niet allemaal zelf te doen Ik zou er gewoon uh, ja, ik zou er naar willen kijken En over willen fantaseren ben Schouten, hoogleraar Playful Interaction... aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Net benoemd, dank voor uw komst. En Rob Tiebe, ook dank promovendus aan diezelfde universiteit. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen... kunt u vinden via onze website www.labyrinth.nl. Volgende week is Labyrinth natuurlijk weer. Zelfde zender, zelfde plaats. Radio 1 tussen 8 en 9. Super Mario was dit, hè? Zo'n muziekje raak je ook van je levensdagen niet meer kwijt. Straks op deze zender het journaal en daarna Holland Dok Radio. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een avond. Van Libris houden van boeken. Bij onze 31 lievelingsboeken krijg je daarom tot en met 14 december... een boekenbon van 5 euro cadeau. Dus kom langs of bestel op Libris.nl. Libris. Boeken van vlees en bloed. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Nu bij Libris. Een boekenbon cadeau bij onze 31 lievelingsboeken.